To me. FM You can be You. No. No.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 De centrumpartij was jaren verboden, maar kan nu toch meedoen aan de verkiezingen. Sinds 1996 heeft de centrumpartij een groot aantal pogingen gedaan om te worden erkend. In het beginselprogramma staat dat de partij voorstander is van een democratie met respect voor islamitische waarden. In de Eredivisie Voetbal heeft AZ zijn uitwedstrijd tegen Heerenveen gewonnen met 2-0... Rode JC won uit tegen Groningen met 4-1. En Excelsior Willem II eindigde in een 4-0-overwinning voor de Rotterdammers. Het weer in het zuiden, regen of lichte sneeuw. Vannacht bijna overal lichte vorst. Morgen droog, bewolkt en af en toe wat zon. Het wordt dan 1 tot 5 graden bij een stevige oostenwind. Dit was het.